Marnix zijn met het NOS Journaal. Amerika en Noord-Korea hebben de afgelopen dag in Stockholm... onderhandeld over kernwapens. De twee landen verschillen van mening over de uitkomst. Volgens Noord-Korea zijn de gesprekken afgebroken... omdat de VS niet zou hebben ingebracht bij de onderhandelingen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft het over goede gesprekken en wil binnenkort verder praten. Het was voor het eerst dat beide landen weer met elkaar om de tafel gingen... sinds de mislukte top in februari in Vietnam. Bij nieuwe protesten in Bagdad zijn vandaag zeker 14 doden gevallen. Eerder vandaag werd het uitgaansverbod opgeheven, maar daarna was het opnieuw onrustig. Sinds dinsdag zijn bij de onlust al meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Irak is in de band van grote antiregeringsprotesten, waar troepen hard optreden. Vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren tegen de werkloosheid, corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen. Ook bij de Iraakse ambassade in Den Haag werd gedemonstreerd. Sivan Hassan heeft altijd schoon gelopen, zei ze na het goud op de 1500 meter op de WK-atletiek in Qatar. Deze week werd bekend dat haar coach voor vier jaar is geschorst vanwege een dopingzaak. Eerder won Hassan op de WK de 10.000 meter. Het is voor het eerst dat een atleet op een WK deze beide afstanden wint. De Nederlandse estafettemannen werden bij de WK gedisqualificeerd in de eindstrijd van de 4x100 meter. Ze leken zesde te worden, maar hun tweede wissel ging niet volgens de regels. In de Eredivisie heeft Heerenveen thuis met 1-0 gewonnen van Pekswolle. Vitesse won in eigen huis met 2-1 van FC Utrecht. Ook Sparta won met 2-1, thuis van FC Twente. Heracles Emmen eindigde in 2-0. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Morgen overdag gaat het regenen. Alleen in het noorden blijft het droog. Het wordt 10 tot 12 graden. Maandag droog, maar dinsdag is het weer regenachtig. Dit was het NOS Journaal.